Iran heeft de Verenigde Staten formeel uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek naar het neerstorten van een Oekraïns passagierstoestel bij Teheran. De gecrashde Boeing van Ukraine International Airlines is van Amerikaanse makelij. Het is nog onduidelijk wat Amerikaanse experts kunnen en mogen doen in Iran vanwege de sancties die de VS het land heeft opgelegd. Het vliegtuig stortte woensdagochtend neer... vlak na vertrek van de luchthaven van Teheran. Alle 176 inzittenden, vooral Iraniërs en Canadezen... kwamen om het leven. Gisteren zeiden de Canadezen en ook de Britten... dat er bewijs is dat het toestel is neergeschoten... met een afweerraket. Iran spreekt die berichten tegen. Rijkswaterstaat heeft het schip gevonden... dat begin december een kilometerslang oliespoor achterliet... op de IJssel tussen Deventer en Zutphen. De schipper heeft bekend... Het openbaar ministerie bekijkt of het de man gaat vervolgen. Een supermarkt in het zuid franse Montpellier heeft de politie ingeschakeld... omdat boze klanten weigerden te vertrekken. Ze wilden grote flatscreen-tv's kopen voor slechts 30 euro. De prijs die door een technische storing was vermeld. Volgens de winkel konden de klanten weten dat dat bedrag niet klopte. En daarom gold gewoon de reguliere prijs.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 kan EN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 Goed heeft het. Is it Duh. I'll just die.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 On never